roept Europa op de financiële stabiliteit terug te brengen. Koerdische strijders hebben in het zuidoosten van Turkije een politiepost aangevallen. Volgens Turkse media zijn vijf politiemensen om het leven gekomen. Negen anderen raakten gewond. Ook drie van de aanvallers kwamen om het leven. De afgelopen maanden hebben Koerdische opstandelingen hun aanvallen opgevoerd. Sinds juli zijn bij aanslagen tientallen Turkse militairen en politiemensen gedood. De NASA weet nog steeds niet waar de satelliet is neergekomen die vannacht terugviel naar de aarde. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie denkt dat de meeste brokstukken in de grote oceaan zijn gevallen. Berichten dat er bij het Canadese Calgary stukken metaal zijn ingeslagen zijn niet bevestigd. In de Eredivisie is de topper tussen Ajax en Twente onbeslist geëindigd. Het werd in de Arena 1-1 door goals van Soleimani en Luc de Jong.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 Then I'm You got a diamond ring. Oh no, there won't be no excuse me. No mercy for the king of everything. No mercy for the soldiers. No mercy for the king. dat me die no te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 Said, something they won't let me repeat Rocking horse of a way Said the laureate This meat's of course is sharp as any lynx and blacker deeper than the drinks as any hot and without remorse. for the meat said she and the drinks you can see are and hot as any hot Junker Yeah, send yes. me DFM! DNM! Cause I gotta have Van ZFM. Via kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 2 uur. Dit is Jeroen Jepke, met het NOS-journaal. De instelling voor geestelijke gezondheidszorg. die de daden van de schietpartij in Alfa aan de Rijn. enige tijd heeft behandeld. wil meer mogelijkheden voor gedwongen behandelingen. Vooral zwaar schizofrene zorgmeiders. zoals Tristan van der Vlies.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 In Londen hebben 12.000 moslims een manifestatie bijgewoond tegen extremisme en terrorisme. Ze spraken met elkaar over een gematigde, tolerante invulling van hun geloof. De bijeenkomst was georganiseerd door de Pakistanse moslimgeleerde Mohammed Tahir al-Qadri...